11 uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. 20 procent van de snelwegen waar straks 130 gereden mag worden, wordt door die maatregel minder veilig. Minister Schultz van Infrastructuur gaf dat toe tijdens het debat over de verhoging van de maximumsnelheid. Het gaat om honderden kilometers snelweg waar extra veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen. Schulz vindt het niet nodig om op die wegen te wachten met de invoering van 130. Het CDA noemt dat onverantwoord. Het CDA wil liever helemaal geen extra geld uitgeven om 10 kilometer per uur sneller te kunnen rijden. Als het CDA niet akkoord gaat, is er geen meerderheid om op die wegen nu al 130 te gaan rijden. Het debat gaat volgende week verder, omdat de Kamer de nieuwe cijfers eerst verder wil bestuderen. Minister Kamp voelt er niets voor de AOW-leeftijd eerder te verhogen. Volgens het pensioenakkoord gaat de AOW-leeftijd in 2020 van 65 naar 66 jaar. Gisteren kwam het Centraal Planbureau met nieuwe, sombere cijfers over de economie. Bij de presentatie pleitte CPB-directeur Teulings voor maatregelen die de overheidsfinanciën op lange termijn versterken. Als voorbeeld noemde hij een eerdere verhoging van de AOW-leeftijd. Ook D66 pleit daarvoor. Maar Kamp zei in de Tweede Kamer dat hij niet de minste behoefte heeft om het pensioenakkoord open te breken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 De ondertekenaars van de protestbrief zeggen dat het laf zou zijn... om niets te doen tegen het ontslag van hun hoofdredacteur. President Obama heeft op een militaire basis in North Carolina... het einde van de Amerikaanse missie in Irak gemarkeerd. Met een gigantische Amerikaanse vlag achter zich... hield hij voor 3000 militairen een toespraak. De situatie in Irak is niet perfect... maar we laten een soeverein, stabiel en onafhankelijk Irak achter, zei Obama... Deze maand vertrekken de laatste Amerikaanse militairen uit Irak. Sinds het begin van de oorlog, bijna negen jaar geleden, hebben anderhalf miljoen Amerikanen in Irak gediend. 4500 Amerikaanse militairen kwamen erom het leven.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 De enorme hypotheekschuld van de Nederlandse huishoudens noemde hij een groot risico voor het financiële systeem. Het groot dictee der Nederlandse taal is voor het eerst door twee deelnemers gewonnen. Zowel de Nederlandse Maret Kramer uit Haarlem als de Vlaamse nieuwslezer Freek Braakman had maar vier fouten. Het was dit jaar voor het eerst dat een van de prominenten op de eerste plaats eindigde. De tekst van het dictee is geschreven door Arnon Gunberg. Hij verwerkte er zinnen in als... Het verbod op de incestueuze objectkeuze, zoals Freud het accuraat formuleert, is ooit geïnitieerd om impulsief bloedvergieten te voorkomen. Van de 22 edities van het Groot Dictee der Nederlandse Taal... wonnen de Vlamingen er twaalf en de Nederlanders elf. Op het gemeentehuis van Dinkeland heeft een man met een vuurwapen gedreigd een medewerker en zichzelf wat aan te doen. Ambtenaren wisten de man mee te krijgen naar een spreekkamer, daar werd hij door agenten overmeesterd. Wat de man bezielde is niet duidelijk. In de Amerikaanse staat Utah zijn duizenden vogels omgekomen toen ze een parkeerplaats aanzagen voor een meertje. Ze waren waarschijnlijk in de war door het stormachtige weer. Het asfalt zou in het nachtelijke licht op een wateroppervlak hebben geleken. Zo'n 2000 vogels leefden nog. Die zijn uitgezet in vijvers in de omgeving. FC Twente heeft zijn laatste wedstrijd in de poolfase van de Europa League verloren. Uit tegen Wisla Krakau werd het 2-1 voor de Polen. Twente was al zeker van de eerste plaats in de pool en gaat dus door naar de volgende ronde. Het weer... Vannacht vooral aan de kustbuien, verder klaart het op. Morgen opnieuw buien, maar minder wind en een graad of zeven. Vrijdag is het weer onstuimig en nat. Het weekende wordt waarschijnlijk iets frisser... met toenemende kans op een winterse bui. Dit was het NOS Journaal.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 Tot u spreekt Jort Kelder. Ik ben dol op rechtse hobby's. Maar eentje moet nu echt stoppen. Foie gras eten. Ofwel het onderdwangvetmesten vetmesten van eenden en ganzen. Houd een beetje netjes deze kerst. Eet geen dierenleed. En zeker geen foie gras. Meer weten? Kijk op wakkerdier.nl Nog geen kerstcadeau voor je medewerkers of relaties? Geen probleem. De pluim. Binnen een paar dagen bij ze thuis. Daarmee pak je onvergetelijk goed uit. Bestel op pluimen.nl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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden. Binnen zit Kleyli Polak. Staatsbosbeheer moet bezuinigen en gaat nu bomen kappen... om extra inkomsten te krijgen, stond vanochtend in trouw. Wat een raar bericht. Nu de bomen niet meer tot in de hemel groeien... wil dat toch niet meteen zeggen dat je ze dan maar moet omzagen? Goedenavond, welkom bij het Oog op woensdag. Het mag een paar centen en volgens onderzoekers wellicht wat extra levenskosten... maar dan heb je ook wat. Een maximum snelheid van 130 km per uur. Opschudding in de coalitie over de plannen van het kabinet. De Partij van de Dieren baalt van de gang van zaken gisteren in de Eerste Kamer... rond haar wetsvoorstel over het verbod op onverdoofd ritueel slachten. De tweede vrouw van de partij likt haar wonden in onze uitzending. Morgen verschijnt er een boek over judoka Wim Ruska... Uh, dat moet vrijdag zijn. Na het bloedbal tijdens de dramatische Olympische Spelen van 1972 in München besloot hij niet weg te gaan, maar te blijven judoën. Hij won tweemaal goud en hij werd verhuist. En om 5:12 uur praat ik met de persoon van 2011 volgens Time Magazine, een actievoerder. En we hebben weer live muziek in de studio. Zangeres en liedjeschrijver Esther Groeneberg begeleid op gitaar door Dirk Schreuders. Dat zo dadelijk, maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag 14 december. Een minuut stilte. Een koninklijk kerstconcert letterlijk in mineur... bloemen op de plaats van de tragedie. Het zijn de begrijpelijke uitingen van onmacht... na een onbegrijpelijke gebeurtenis. Want de vraag waarom vier mensen stierven... en er meer dan honderd gewond raakten... zal nooit beantwoord worden. De dader liet geen boodschap achter. Een hij heeft geen bericht aan mijn Wat we wel weten is dat er nog een slachtoffer is... de huishoudster van de aanslagpleger. Ook zij werd hoogstwaarschijnlijk door hem vermoord. We weten ook dat de dader zich op het paleis van justitie moest melden... in verband met een zedenmisdrijf. En dat hij daarvoor heel nerveus was, dat vertelde zijn advocaat. Maar ook hij kon zich van tevoren niet indenken... dat zijn cliënt tot zoiets in staat was. Op een meer menselijk gebied was hij eerder impulsief... Als mens maar, zoals veel van mijn cliënten. Vijf getroffenen vechten intussen nog steeds voor hun leven. De andere gewonden zijn er beter aan toe. In Nederland ging het over de vraag hoe hard je op de snelweg mag. Minister Schultz van Hagen van Verkeer wil op de meeste snelwegen 130 gaan rijden... en rond de grote steden 100. Rotterdam ziet het al niet zitten en nu heeft ook het CDA bezwaar. Vooral over de kosten die het met zich meebrengt. En dat betekent dat als hij bijvoorbeeld bij een aantal grote steden het niet kan doen... dat we dan ook zeggen, nou doe het dan ook niet. Bespaar je dat geld, zeker in deze tijden van crisis. Daar zakt bij de VVD de broek vanaf. Die 130 was afgesproken in het regeerakkoord. Je zou het dus kunnen omschrijven als verraad aan de coalitiepartners. Niet waar, Charlie Abtroot van de VVD? Ik vind eigenlijk dat u het wel heel mooi verwoordt. Ik zou niet weten wie ik als politicus dat beter zou kunnen doen. Dank u wel. Ook de minister is onaangenaam verrast. Ze gingen ervan uit dat de afspraken tussen de coalitiepartners in steen gehouden waren. Als je een regeerakkoord hebt, dan denk je dat het tenminste één van de zekerheden in het leven. Als een regeerakkoord dan ook niet interpretabel blijkt zijn, is natuurlijk altijd vervelend. Een tweede wetsvoorstel ging ook op de helling. De Eerste Kamer blokkeerde vannacht het verbod op ritueel slachten. Waarbij de Tweede Kamer dierenleed nog voorrang kreeg... typeerde de Senaat godsdienstvrijheid en de rechten van minderheden als hoogste goed. Niet ontkend kan worden... Dat het klimaat voor minderheden in Nederland zo nu en dan behoorlijk guur is. En de Partij van de Arbeid neemt daar afstand van. Initiatiefnemster Marianne Thieme reageerde verbolgen. Volgens haar staat de Eerste Kamer aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Je ziet dat ondertussen het uh, grootschalige dierenleed uh, blijft toenemen... en mensen pikken dat niet meer. Time nam dan ook geen genoegen met het compromis... dat staatssecretaris Bleker van Landbouw in de maak heeft. Hij wil een vrijwillig convenant met de sector... om het dierenleed zo ver mogelijk terug te dringen. Te weinig, te vrijblijvend, die Time weten. Tot onsteltenis van Bleker. Het is kennelijk alles of niets voor de Partij voor de Dieren. Maar daar wordt geen dier beter van. De Partij voor de Dieren legt zich niet neer bij de nederlaag... en werkt door aan het eigen plan. Wie zegt dat er geen grote initiatieven meer worden genomen... in tijden van crisis? In Friesland willen ze groots investeren. Er moet een nieuw schaatsstadion verrijzen. 100 miljoen euro voor een nieuw tialf op een nieuwe plek. Naast het Abelenstra Stadion. Dat is goed voor de synergie. Het zal zoveel positieve energie en kracht opleveren. Als het gaat om sportbeleving, winter experience misschien wel... Maar goed, dat is toch wel heel beperkt gedacht van de commissie van aanbeveling. Wie zegt dat zo'n hypermoderne ijskommodatie überhaupt in Heerenveen moet staan? Nou, wij komen uit Amsterdam, dus, wat mij betreft, mag daar wel een nieuwe ijstempel komen. Ja, precies. Tialf zelf gruwt van beide gedachten. Een nieuw stadion moet staan op de bekende plek in de bekende stad. Ja, Tialf is Tialf en die staat in Friesland. En die staat niet in het midden-Nederland. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. President Obama stond er mooi presidentieel bij... op de militaire basis van Fort Bragg in de staat North Carolina. Hij sprak een van de laatste groepen militairen toe die Irak hebben verlaten. Ik ben to om deze twee woorden te zeggen. En ik weet dat je familie het en ik, ga, ik heb contact met correspondent Wessel de Jong in Washington. Wessel, ja, was het een feestelijke speech van Obama... of eigenlijk uh, niet, gezien de enorme prijs die Amerika... aan mensenlevens en geld heeft betaald? Het was natuurlijk een mooie mix, zoals Obama dat heel erg goed kan. En wat je net liet horen, dat welkomswoord, dat was al meteen ontzettend vrolijk. Welcome home, sprak hij. En dat, dat kon meteen rekenen op een oorverdovend applaus. Hij overstelpte de troepen echt met, met complimenten. Jullie zijn het beste leger dat de wereldgeschiedenis ooit gezien heeft. Jullie trouw, jullie inzet. Allemaal echt helemaal geweldig. Maar natuurlijk stond hij ook stil bij de offers en de keiharde cijfers. Anderhalf miljoen soldaten gediend afgelopen negen jaar in Irak 30.000 gewonden... en uh, 4.500 gesneuvelde soldaten die dus de uh, ultimate sacrifice brachten. Ja, nou was Obama negen jaar geleden tegen de inval in Irak. Was dat op de een of andere manier te merken... of was het vooral een manier om Amerika's troepen te bedanken? Nee, dat hoor je natuurlijk niet letterlijk meer zeggen. Hij is natuurlijk nu een, een president die boven de partijen staat, de commander-in-chief. Maar ergens in de verte was er wel een soort uh, vage verwijzing nog hoorbaar. Hij zei dat natuurlijk de oorlog in de tijd, het begin van die oorlog, controversieel lag. Nou, dat geldt natuurlijk in principe nog, uh, nog steeds. Maar hij zei, die, jullie troepen, jullie soldaten, jullie kunnen terugkeren met geheven hoofd. Uh, Irak is misschien geen perfect land geworden, maar jullie hebben wel een stabiel en soeverein Irak achtergelaten. Nou ja, op zich is dat natuurlijk wel voor, uh, wel voor discussie vatbaar. Maar het is natuurlijk duidelijk dat de Amerikanen hadden natuurlijk graag een basis nog behouden in Irak om vooral de, de invloed van Iran in de regio tegen te gaan. Maar ja, daar kwamen ze niet uit met, met die Irakezen. Dus dat is toch wel een smet op die terugtrekking. Ja, en waarderen de Amerikaanse kiezers Obama voor het feit dat hij de troepen weg heeft gekregen uit Irak? Nou, op zich stond die datum van die terugtrekking eind 2011 stond natuurlijk al heel lang vast. Maar Obama heeft natuurlijk echt eh, beloofd toen hij president werd... dat hij dat ging doen, dat hij ze ook echt nu zou terugtrekken. En hij laat zich er nu heel graag op voorstaan... dat hij, wat dat betreft, heeft hij woord gehouden als president. En je ziet nu in de peilingen dat eh, zelfs 45 procent van de Republikeinen... deze stap van Obama waardeert. Met andere woorden, het ligt electoraal heel erg goed, deze boodschap. Dus je hoort hem deze dagen ook eh, heel veel... Herhalen, want de, de, de, de hele verkiezingsstrijd die is natuurlijk al aan het aanwakkeren. Dus deze boodschap daarin doet het heel erg goed. goed wisselde de Jong vanuit Washington. De krant van morgen werd gelezen door Juri Stubenitsky. Als een patiënt bereid is om voor een operatie te reizen. dan kan hij vaak binnen een week al onder het mes. De Volkskrant deed een rondgang bij de vijftig grootste Nederlandse ziekenhuizen. Voor de 26 van de 28 niet-levensbedreigende operaties is vaak snel een plek. Maar dan moeten patiënten soms wel meer dan 100 kilometer reizen. Tussen ziekenhuizen zijn grote verschillen van een week tot bijna een jaar. Bijvoorbeeld voor een buikwandcorrectie. De gemiddelde wachttijd is het langst in het Erasmus Medisch Centrum, 28 weken. En met drie weken wacht u gemiddeld het kortst bij ziekenhuis Gelderse Vallei. En als het om tandartsbehandelingen gaat, dan moeten die het liefst goedkoop zijn, schrijft Metro. In hun zoektocht naar koop. Belanden steeds meer Nederlanders in een stoel bij de tandarts in Turkije. Er gaan tientallen Nederlanders per maand heen. Er wordt een kroon geplaatst voor 185 euro. Terwijl dat in Nederland soms 600 euro is. De associatie Nederlandse Tandartsen waarschuwt voor die tandartsreizen. Want het is onduidelijk wat de kwaliteit van de behandeling is... en welke eisen aan buitenlandse tandartsen worden gesteld. Wel is duidelijk dat de kronen en implantaten... van hetzelfde materiaal zijn als in Nederland. Ontwikkelingslanden worden getroffen door de welvaartsziekte. Het Nederlands Dagblad schrijft dat McDonald's het goed doet... in de Afrikaanse sloppenwijken. En in Brazilië maken ze het ook bond. Daar gaat Nestlé met een drijvende supermarkt over de Amazone om bijna 1 miljoen geïsoleerde rivierbewoners te voorzien van westerse producten. De grootste bierbrouwer van Zuid-Afrika ontwikkelde... moet ik even kijken, want nou, ja, daar is het. Ontwikkelde goedkoop bier voor de verkoop in Afrikaanse landen voorbijgaan aan het feit dat alcohol, armoede en niets doen een verwoestende combinatie vormen. De Wereldgezondheidsorganisatie vreest dat ziektes als obesitas en diabetes... binnen 20 jaar tot meer doden leiden dan infectieziekten. Verzekeraars en pensioenfondsen hebben tijdens de euro... Crisis flink verdiend aan staatsobligaties van landen met een triple E-status. Tegelijkertijd loosden beleggers op grote schaal waardepapieren uit Zuid-Europa. In de afgelopen maanden steeg de waarde van de nieuwe beleggingen enorm, meldt de Telegraaf. En dat merkte de Nederlandse pensioenfonds en verzekeraars. Die behaalden in het derde kwartaal een rendement van 11 procent. Dat komt neer op winst van 16 miljard. Tel uit uw winst. Kamerlid Hero Brinkman gaat een petitie houden om de Partij voor de Vrijheid democratischer te maken. De Volkskrant schrijft dat hij zijn fractie wil overtuigen dat de PVV-aanhang betrokken wil worden bij de partij. Brinkman begint die actie in april als hij een jongerendag organiseert namens de PVV in Noord-Holland. Daar is hij fractievoorzitter in de provinciale staten. Een jongerendag ligt gevoelig omdat het volgens Brinkman de eerste echte open bijeenkomst van de PVV wordt. Iedereen is welkom en niemand wordt gescreend. Brinkman denkt niet dat Geert Wilders komt. Er is angst dat dit een te groot succes wordt. En dat de partij onder druk daarvan standpunten moet aanpassen. Aldus Brinkman. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En dan zijn hier inmiddels komen zitten. Ik had het u al aangekondigd, live muziek. En eh, Esther Groenenberg is hier komen zitten... samen met haar gitarist Dirk Schreuders. Ik ga straks met ze praten over de nieuwe cd Overstroom. Maar zij gaan eerst zingen. Dood gewoon. Je speelt met de hond en draagt een blauwe baseballpet. Je voelt je zo moe, maar je wilt niet naar bed, want er is toch visite en je slaapt straks voor altijd. Je wilt nog wat zeggen, maar je bent het even kwijt. Heeft iedereen te drinken? Wie heeft er zin in koek? Je lacht om jezelf. Wel gezellig zo bezoek. Gisteren was er iemand. Maar je weet niet meer wie. En toch voelen deze weken. Als een, een soort van reunie. we zitten en we praten, niets bijzonders, heel gewoon. Jij zwaait en wij rijden, het is doodgewoon. En we lachen en we drinken, niets bijzonders, heel gewoon. Jij zwaait en wij rijden, het is doodgewoon. Dood gewoon Het allergelukkigst Was je in het kleinste huis De kinderen buiten Iedereen nog thuis We weten niet hoe lang het duurt We weten niet wanneer Maar we weten allemaal Het is de laatste keer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 Wat kun je zeggen als je weg moet voor altijd en nooit meer terugkomt, nooit meer terugkomt? Als je weg moet maar niet wilt. Je speelt met de hond en draagt een blauwe baseballpet. Je voelt je zo moe. Maar je wilt niet naar bed. Want er is toch visite en je slaapt straks voor altijd. En dan zijn we je kwijt. Esther Groeneberg en Dirk Schreuders. We gaan straks met ze praten en ze zullen nog niet zingen... Als de Tweede Kamer het wil, dan moet het maar. Minister Schultz van Infrastructuur is desnoods... en als er een bewezen kamermeerderheid is... bereid om eerst de wegen veiliger te maken... en daarna de maximale snelheid te verhogen. Een concessie die vooral bedoeld lijkt om het CDA over de streep te trekken. De Kamer hield vanavond een debat over de hogere maximumsnelheid. Dat werd gevolgd door Wilma Borgman in Den Haag. Dag Wilma. Goedenavond Ja, We hebben de hele dag via de media al getuigen kunnen zijn... van een openbaar meningsverschil tussen de coalitie en gedoogpartners. Is dat meningsverschil nu bijgelegd? Nou Klerie, in het geheel niet. Sterker nog, die ruzie werd in het openbaar... en tijdens en rondom dat debat vrolijk voortgezet. En die ruzie ging zelfs zover dat de VVD het CDA... Uh, het CDA houdt zich niet aan het gedoogakkoord... en schendt de afspraken, zeggen abt van de VVD... en um, Leon de Jong van de PVV. Helemaal niet, zegt het CDA. Sterker nog, wij houden ons zelfs heel precies aan wat we hebben afgesproken. En dan gaat het niet om het principe van de verhoging van de maximumsnelheid... maar uh, om de effecten die een hogere snelheid heeft... op verkeersveiligheid en milieu bijvoorbeeld. Volgens minister Schultz um, is er 130 miljoen euro nodig... om ervoor te zorgen dat die negatieve effecten binnen de perken blijven. En politiek cruciaal was vandaag nu de vraag... hebben ze behalve de 130 kilometer ook de 130 miljoen afgesproken of niet? Uh, Charlie Abtrot van de VVD en Sander de Rauwe van het CDA... die waren dus ook in het debat af en toe behoorlijk verneinigd tegen elkaar. Ik wil je daar een stukje van laten horen... en het uh, stukje debat begint met Sander de Rauwe van het CDA. De minister wil maar liefst 130 miljoen euro uittrekken om de verhoging mogelijk te maken. En mijn fractie vindt dit veel geld. Mijn fractie vindt dit te veel geld. Kan de minister aangeven waar dat geld vandaan komt? Want naar mijn idee hadden wij een duidelijke afspraak in het regeerakkoord. Namelijk dat indien nodig voor de luchtkwaliteit, geluidsbelasting of verkeersveiligheid een lagere snelheid zou gelden. En niet een aanpassing met een behoorlijke portemonnee om uh, het op deze manier mogelijk te maken. De heer Voorzitter, volgens mij is de brief duidelijk. De bebording en dat soort dingen kost 5 miljoen. En verder gaat het om 127 miljoen voor verbetering van geluid, luchtkwaliteit en verkeersveiligheid. En ik begrijp dus dat de heer De Rauw nu zegt... de minister mag geen geld uitgeven voor maatregelen die goed zijn voor de verkeersveiligheid... voor de luchtkwaliteit en beperking van het geluid. De Rauw. Nou, voorzitter, fijn dat ik daar ook aan kan reageren, want dan kan ik dat spookbeeld direct wegnemen. Ik ben altijd voorstander van investeringen in verkeersveiligheid. Alleen ligt hier wat mij betreft wel de vraag uh, betekent het dan dat wij nu potjes gaan uitnutten voor die 130 terwijl we dat geld efficiënter, beter elders kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld op de N-wegen waarvan de VVD altijd zegt dat daar de ongelukken gebeuren. Nou, zijn we dan ook consequent om het geld daaruit te geven? En dat komt dan bij, voorzitter. De minister concludeert dat zij de 130 niet kan uitvoeren en daarom extra geld nodig heeft om allemaal maatregelen te nemen. Die kan er dus ook voor kiezen om daar waar het dus kennelijk even niet kan, het niet te doen. En dat vind ik in deze periode waarin wij spaarzaam moeten omgaan met het geld, waarin ik spaarzaam om wil gaan met de steden, met de mensen die daar ook wonen, uh, om dan ook die heroverweging te plaatsen. En dat is mijn voorstel vandaag ook hier in dit parlement. Dat zei uh, Sander de Rouwen van de CDA. En het is natuurlijk wel zo, klerig dat zo gauw coalitiepartners elkaar in het openbaar met teksten om het regeerakkoord om de oren gaan slaan, dan is dat wel een teken van een uh, nou, klein probleempje. Ja, maar gelukkig hebben we jou. Wat staat er dan precies over in de Nou, in laat ik het, het doorgaan even doorgaan. bijpakken, ja, want ik heb het inderdaad er even op uh, nageslagen. Nou, ik zal het voorlezen. De maximumsnelheid op autosnelwegen gaat omhoog naar 130 km per uur. En ook op andere wegen wordt de maximumsnelheid herbeoordeeld. Indien nodig voor de luchtkwaliteit geluidsbelasting of verkeersveiligheid... geldt een lagere maximumsnelheid. Nou, dat staat er letterlijk. Um, wat je daarbij mist, zijn woorden over extra investeringen... die dan misschien nodig zijn voor die verkeersveiligheid of die luchtkwaliteit. En daarop precies baseert het CDA de mening... dat die 130 miljoen euro dus geen onderdeel is van de afspraken. Nou, dat is onzin, zeggen VVD en PVV. Want als je die 130 kilometer afspreekt um, en geen extra geld... want dat benodigde geld komt gewoon uit de pot van minister Schultz... dan is dat allemaal heel vanzelfsprekend... en hoeft dat niet apart uh, te worden vastgelegd. Nee, maar kwamen die bezwaren van het CDA... Hè, milieu, veiligheid, kosten tegen de plannen... kwamen die nou uit de lucht vallen? Nou, voor de VVD en de PVV kennelijk wel. Daar waren ze, naar eigen zeggen, nogal overdonderd... door deze stellingname van het CDA... Die ook ook nog eens via de media tot hen kwam. Boos, boos, boos dus daar. Maar de Rauwe vindt dat iedereen had kunnen weten... dat hij hiermee zou komen, want vanaf het begin... is duidelijk geweest dat het CDA op zich... Uh, die 130 kilometer best prima vindt... maar dat het niet ten koste mag gaan... van het milieu of uh, van de veiligheid. Um, en dat er ook eerst geïnvesteerd moet worden... in allerlei veiligheidsvoorzieningen. Bijvoorbeeld, uh, moet je denken aan... Uh, langere op- en afritten van snelwegen. Grotere weefvakken, ook, zodat je snelheidsverschillen... beter kan opvangen, pas als... Als dat allemaal klaar is, dan mag de maximumsnelheid omhoog, zeggen ze bij het CDA. Um, uh, dus die volgorde is het ene bezwaar. Dan hadden ze ook nog het meningsverschil over die 130 miljoen euro. En uh, het CDA stelde vandaag koeltjes vast dat ze dat bij VVD en PVV best hadden kunnen weten. Nou ja, goed, waarom loopt het dan zo hoog op? Um, ik denk dat bij het CDA die inhoudelijke redenen echt een rol spelen. Uh, um, uh, die milieu- en veiligheidseffecten zijn echt een probleem. En ook die extra investeringen liggen het CDA zwaar op de maag. Want in deze tijden dat er wordt gesproken over uh, miljarden aan extra bezuinigingen. Er gaan bedragen rond 7, 8, 9, misschien wel 10 miljard. En dan gaat het niet aan om 130 miljoen euro uit te geven aan hard rijden. Uh, maar natuurlijk, um, die houding past ook helemaal bij het rentmeesterschap waarop het CDA zich altijd graag profileert. En en daar staan dan andere profileringspuntjes tegenover... namelijk van VVD en PVV eh, met die hogere maximum snelheid. Um, om dat te illustreren. Ik was vorig jaar op een winderige parkeerplaats ergens langs de snelweg... toen Melanie Schultz en Mark Rutte in een verkiezingscampagne... voor de Provinciale Staten heel trots um, het eerste verkeersbord onthulden... met die 130 erop. En ze gaan daar natuurlijk heel graag de boer mee op. En dan doet het pijn als de coalitiepartner daar wat minder enthousiast over is. Ja, en nu? Ja, um, Verzin een Het debat is vanavond niet afgerond, maar het is afgebroken. En dat was wel gek, want de minister begon de Kamer ineens te bestoken met allemaal uh, wegenkaartjes. Uh, daarop uh, waren de gevolgen van die hogere snelheid ineens duidelijk. Dat was nogal onverwacht, want de Kamer had daar eerder bij herhaling om gevraagd, maar kon ze niet eerder krijgen. Nou, vanavond lagen ze er ineens wel. En daar schrok de Kamer nogal van, want ineens bleek uit die kaarten dat die hogere snelheid toch een flink aantal snelwegen onveiliger gemaakt. 680 kilometer aan rijstrook riep de oppositie hard. Nee, 340 kilometer snelweg, zei de minister. Nou, volgens mij komt het op hetzelfde neer. Maar hoe dan ook, op 20 procent van de snelwegen... is die hogere snelheid per 1 september een probleem voor de veiligheid. Meer ongelukken meer slachtoffers. En daar wil de uh, Tweede Kamer eerst uitvoerig op studeren. En dus werd het debat gestaakt. Gaan ze morgen bedenken hoe het verder moet. En dan zou het zomaar kunnen dat er volgende week een voortzetting van het debat is. Maar dan, Clary, wordt het opnieuw spannend. Nou, ik uh, zou me er bijna op verheugen. <laughs> Ook helemaal. Ja, dankjewel. Wilma Borgman uit Den Haag. Ja, u, u hoorde haar net al, Esther Groeneberg, begeleid door Dirk Schreuders op gitaar. Uh, ze hebben een nieuwe cd. Een tweede cd is het, hè? De... Mijn tweede cd, ja, klopt. Ja, ja De eerste uh, um, was Slingers en Ballonnen. Helemaal goed. Dat is een hele vrolijke titel. Uh, uh, net zong je een liedje dat behoorlijk tragisch en emotioneel was... had ik de indruk, namelijk over iemand die op sterven ligt. Ja, klopt. Uh, mijn tweede cd is... Ja, het is altijd lastig om het zo van je, over je eigen liedjes te zeggen, hè? Want je, je zit daar zo in. Maar ik denk dat het iets. Uh, ja, de, de teksten gaan iets dieper. Het zijn iets persoonlijkere teksten. En ja, soms ook iets uh, gevoeligere uh, onderwerpen. Ja. Yeah. Ja, ik kende die, die, die eerste CD niet. Ik weet wel dat jij een uh, liedje hebt geschreven uh, bij de documentaire uh, van Sunny Bergman over vrouwen en jonge meisjes die vinden dat ze uh, mooier moeten worden en zich daardoor uh, laten, daarvoor laten opereren. Oh meisje, je hebt een boodschap ook zo nu en dan, of niet? Ja, zeker. Ja. Ik vind het wel belangrijk. Ik, ik heb de kans om met liedjes iets te zeggen. Uh, ik wil niet belerend zijn, maar ik heb wel heel erg de neiging om wel iets echt te willen vertellen met mijn liedjes. Ja. Het was trouwens niet een liedje bij de documentaire, maar het was geïnspireerd op... Ah. Uh... Ja. Nou ja, dat heb ik dan op de een of andere manier heb ik dat dan, had uh, met bij elkaar gingen. gevoegd. Op de, hè. Um, wat, wat betekent overstroom eigenlijk? Overstroom, uh, ja, ik zat zo de teksten van mijn liedjes te bekijken... en uh, ik zag een bepaald uh, iets heel vaak terugkomen. En dat was een soort gevoel van um, uh, wat er ook gebeurt. Het leven bestaat niet alleen maar uit leuke dingen. Er komen ook vervelende dingen voor. Uh, maar wat je volgens mij het beste kan doen... is maar gewoon meegaan met die stroom van het leven. Zo is het. Ja. jullie gaan nog toeren hè, met deze CD. Klopt, ik ben ja. nog in een aantal theaters te zien de komende maanden. Dus uh, ja. Oké, okay. nou kijk daarna uit. Esther Groeneberg en Dirk Schleuders. Jullie gaan nu een uh, tweelied zingen: Avond. Dat, uh, ja, klopt. Dankjewel. <laughs> ik was de make-up van mijn gezicht en de dag die geweest is. Weg met het overgewicht Van de dag die geweest is Mijn schouders hebben zoveel getild Ik heb het zelf nooit zo gewild Maar ik heb geleerd dat ik kan blijven staan Ook als de dingen even minder gaan en alle rotzooi verdwijnt Het stroomt weg met het water Mijn gezicht verschijnt Zonder smink of theater Genoeg gezegd, genoeg gedacht Ik geef me over aan de nacht nu ik heb geleerd dat ik kan blijven staan, ook als de dingen even minder gaan. Genoeg gedacht Ik geef me over aan de nacht Nu ik heb geleerd dat ik kan blijven staan Ook als de dingen even minder gaan Dank je wel handen Voor het tillen van de uren Dank je wel benen We kwamen toch vooruit Dank je wel schouders Voor het dragen Dag ging toch voorbij. Dank je wel ogen, we zien het morgen wel weer. Oh, dank je wel ogen, we zien het morgen wel weer. Dank je wel ogen, we zien het morgen wel. Drie, vier, weer. Esther Groeneberg en Dirk Schreuders van hun prachtige cd over stroom. Dank jullie wel. Dank je wel. Ja, dat was geen feest gisteren in de Senaat voor de Partij van de voor de Dieren. Het verbod op onverdoofde ritueel slachten dat de Tweede Kamer eerder had goedgekeurd... stierven zacht dood in de Eerste Kamer. Dag Esther Ouwehand. Hallo, Ja, tweede vrouw achter Marianne Tiemen zeggen we er altijd bij. Daar ging uw kroonjuweel. Ja, het is uh, wel jammer dat een uh, wetsvoorstel dat met zo'n enorme meerderheid in de Tweede Kamer is aangenomen, ja. alleen de christelijke partijen waren daar tegen, uh, dan in de Eerste Kamer op dit moment niet op steun kan rekenen. Dus dat het langer duurt voordat het verbod er is, dat is natuurlijk wel, ja. uh, wel jammer. Wanneer zag u aankomen dat dat mis zou gaan? Nou, ik had aanvankelijk uh, uh, zeker gelet op de woorden die Partij van de Arbeid in D66 zelf spraken. Wel het gevoel dat het een open debat zou worden. Uh, maar in de reacties op de beantwoording werd al duidelijk dat, uh, dat het niet zozeer om een zuiver juridische toetsing van de wet ging. Maar dat er zeker ook een, een nieuwe politieke weging uh, werd gemaakt door de Eerste Kamerleden. Dat is eigenlijk niet de taak hè, van de Eerste Kamer om nieuwe politieke wegingen te maken. Nee, ja, ja niet echt. Daar is natuurlijk altijd discussie over. Dat is ja. ook wel een schemergebied. Uh, maar wat, je de, de VVD, wat we de VVD hebben zien doen... om echt vooruitlopend op het debat... en vooruitlopend op de discussie die daar plaatsvond... Uh, uh, eigenlijk al op basis van, uh, van de lobby zeggen... nou, uh, wij, gaan er, uh, wij gaan er niet voor stemmen. Dat hoort ja. eigenlijk niet. Maar goed, u zegt dat het was op basis van de lobby. Ik heb begrepen dat het struikelblok was een amendement... dat de Tweede Kamer had toegevoegd... om ritueel slachten alleen toe te staan als dat aantoonbaar... Uh, niet meer dierenleed zou zorgen. En daarvan zei men, dat is juridisch niet haalbaar. Toch een juridisch argument. Ja, nou kijk, dat amendement is er ingekomen omdat de partijen in de Tweede Kamer. Uh wel eigenlijk allemaal zeiden, we zijn niet langer bereid om dieren extra te laten leiden omwille van godsdienstvrijheid, ja. maar het, het komt hard over. We willen expliciet in de wet dat als er toch een techniek is die een vergelijkbaar uh, niveau van dierenleed beperking met zich meebrengt, en dan moet duidelijk zijn dat we daarvoor openstaan. Daarom is dat abonnement ingevoegd. Daar zijn natuurlijk wel wat vragen over te stellen, ja. maar ik denk dat uh, Marianne Thieme daar een goed uh, antwoord op had. Uh, maar daar bleek eigenlijk de discussie niet over te gaan. Ja. Uh, het ging toch vooral over uh, de vraag uh, um, of er een sprake was van een inperking van de vrijheid van godsdienst. Nou, dat is ook gewoon het geval. En dan, dan is de vraag, vind je dat gerechtvaardigd? Vind je dat uh, um, gelovigen het recht mogen opeisen om dieren meer te laten leiden dan nodig is in onze samenleving? En die vraag werd wel uh, uh, aangestipt, maar niet beantwoord door de Eerste Kamerleden. Nee, en Dat had u wel verwacht. Wat vond u de taak eigenlijk van de Eerste Kamer? Om die afweging te maken tussen de rechten van dieren, zal ik maar even zeggen en de rechten van religieuze minderheden. Nou, natuurlijk moet daar reflectie op zijn. En ja. uh, zeker als je die vraag stelt, moet je me ook beantwoorden en dan voor jezelf. natuurlijk wel van mening over verschillen. Dat is ook. Maar ik vond niet dat daar een antwoord op kwam? Nee, ik vind dat de Eerste Kamerleden uh, zijn weggedoken voor uh, die vraag. Die ze wel als uh, argumentatie hebben opgeworpen hmm. om het wetsvoorstel niet te steunen. Uh, en toen ik de partijen in de Tweede Kamer... ik heb ze allemaal stuk voor stuk die vraag voorgelegd. Vindt u dat gerechtvaardigd om dieren extra te laten lijden... voor een geloofsopvatting? En dan zegt eigenlijk iedereen nee, zelfs de christelijke partijen. Maar omdat het een beetje pijnlijk is om toe te geven... wordt vervolgens een uitvlucht gezocht. Dus of het lijden wordt gebagataliseerd of ja, er, wordt, of er uh, wordt... gezegd dat al het andere lijden bij slachten... natuurlijk ook niet erg prettig is. Laat staan het vervoeren van al die uh, ja. slachtbeesten uh, via de, de weg in heel veel nauwe vrachtwagens. Ja, precies. Maar als je dat goed doordenkt, dan uh, komt het eigenlijk erop neer dat uh, deze Eerste Kamer eigenlijk hebben gezegd dat ze bijvoorbeeld de bio-industrie zo erg vinden dat gelovigen uh, in ons land dieren ook nog wel wat extra mogen laten leiden. En dat is natuurlijk een redenatie waar je geen uh, deugdelijke wetgeving op kunt uh, baseren. Maar je zou je ook kunnen afvragen waarom de Partij van de Dieren niet, laten we zeggen al het dierenleed dat te maken heeft met slachten. Hè? Want, <lacht> jullie trekken je alle dierenleden aan. Maar dat, dat vooral, waarom jullie dat? niet in één overal uh, wetsontwerp uh, proberen te vatten? Nou ja, twee dingen daarover. Uh, wij vragen daar voortdurend om, dienen daar ook moties uh, ja, over Nee, in. maar in één, in één wetsontwerp hè, bedoel ik? Ja, nou ja, kijk, we hebben uh, daar ook te maken met de politieke realiteit. Als wij uh, vragen om uh, uh, vermindering van de slachtdruk, zodat het welzijn van dieren ook in de reguliere slachten verbetert... Uh, dan is daar bijna nooit een meerderheid voor. Er zijn altijd uh, noodware ja. tegenhouders. Um, maar als het gaat om die verdoofde slacht, dan is het ook nog een hele fundamentele, want dieren kennen heel weinig bescherming in ons land. Een van de regels die al jaren geldt, is dat er in elk geval bij de slacht uh, pijn en stress zoveel mogelijk moet worden vermeden. Dus ja. dat betekent dat een verdoving verplicht is. Dus dat is een vaste dierenwelzijnsregel en daar is een uitzondering op. Uh, dus het opheffen van een uitzondering uh, op een bestaande dierenwelzijnsregel, dat je zegt nou er zijn ja, al zo weinig wetten, uh, laten we dan in elk geval ja. geen uitzonderingen meer toestaan. Dat is op zichzelf heel gerechtvaardigd. Secretaris Bleker heeft nu beloofd dat hij uh, aandacht gaat besteden om een uh, betere balans te vinden tussen wat ik dan toch maar even de, de godsdienstvrijheid uh, noem en het uh, dierenwelzijn. Uh, hij wil convenanten afsluiten hè, met de Joodse ja. en Islamitische gemeenschap, meen ik. Toch iets bereikt. Ja, nou ja, ja en nee. Oh, ik ben uh, helemaal niet blij. Nee, kijk, nee. uh, VVD-minister Van Aertsen heeft in 1995 al gezegd... we moeten er wat mee, we moeten ja. zorgen dat er minder dieren... onverdaafd worden geslacht, we moeten in gesprek met de religieuze het organisaties. Niet. Het heeft tot nu toe niets opgeleverd. Nee. Uh, je zou kunnen zeggen, uh, er is wat bereikt, maar het is ook wel een beetje treurig... dat je helemaal tot in de Eerste Kamer met een wetsvoorstel moet komen... Ja. voordat er bereidheid is om te kijken. Maar het belangrijkste is dat we ook weten... dat. Uh, als je alle denkbare verbeteringen doorvoert... er alsnog sprake is van extra lijden als je die verdoving achterwege laat. Maar goed, wat nu? Want u bent eigenlijk nog nooit zo dichtbij een regeling geweest. U had de Tweede Kamer al achter u. Dus ja. wat nu nog verder? Wat gaat u doen? Nou, Marianne Thieme heeft uh, vanavond ook bij Paul Witteman gezegd... dat uh, uh, het debat wordt volgende week nog voortgezet... maar als dit wetsvoorstel het niet gaat halen in de Eerste Kamer... dan komt ze met een nieuw wetsvoorstel. Dus dan trekt u dit in? Dan zou dat daarop neerkomen, ja. En dan komt ze met een nieuw wetsvoorstel, want uh, de discussie is niet voorbij. Ook in de maatschappij blijft de drang om uh, die weinige bescherming die dieren hebben... in elk geval voor iedereen te laten gelden. Ja. Um, en wij zullen er in elk geval voor zorgen dat die maatschappelijke discussie... ook in de politiek gevoerd blijft. Dus dan komt er een nieuw wetsvoorstel. Maar kunt u dan iets zeggen over wat er dan gaat veranderen? Want u hebt wel te maken met al die overweging die u inmiddels wel kent van uw uh, collega-kamerleden. Ja, klopt. Nou, kijk, de Eerste Kamer uh, is er nu redelijk makkelijk van afgekomen. Eén dag uh, hebben ze zich moeten buigen over de vraag... Of, het, uh, of je dieren mag laten leiden voor godsdienstvrijheid. Daar hebben ze zich wat makkelijk van afgemaakt. Uh, een nieuw wetsvoorstel zou vanaf het begin meer rekening kunnen houden... met wat we in de Tweede Kamer hebben gemerkt. Hè, dat okay. er behoefte is aan een ontheffingsmogelijkheid. Dan kun je dat beter inpassen. Dus technisch kunnen we daar verbeteringen aan aanvoeren. En het hele traject opnieuw in de discussie moet worden blijven gevoerd. En Hmm. <laughs> Zeg, um, um, uh, u hebt wel vraag genomen op Bleker vandaag. We hebben een motie van wantrouwen in, uh, tegen me ingediend. Niet vanwege die wet op het dierenwelzijn, maar vanwege zijn natuurbeleid. Ja, dat was inderdaad was geen wraakactie. Wraak? Nou, zo kwam het wel over. Het was, was ook, u stond helemaal alleen. Ja, het was toeval. We zijn vorige week al begonnen met de begroting van landbouw en natuur. Daar hebben we een uur de tijd voor genomen om uh, Bleker ook echt de verantwoording te roepen. Over hoe, uh, hoe heeft hij dat nou gedaan het afgelopen jaar? Okay. Jaar. Het was ons al opgevallen dat hij regelmatig niet helemaal de waarheid vertelt aan de Kamer. Dat uh, is ook Ed Nijpels opgevallen. Uh, zijn partijgenoot Kees Veerman heeft het over boerenbedrog. We hebben de staatssecretaris met al die feiten geconfronteerd. Hem de kans gegeven om uitspraken terug te nemen, een verdediging aan te voeren. Uh, heeft hij niet gedaan. Hm. En als je voortdurend de waarheid uh, verdraait uh, in de richting van de Kamer... Uh, dan, uh, ja, dan zet je niet op je plek ja. in het kabinet. Nee, goed, boerenbedrog is misschien wel een apart soort bedrog. Misschien wel. Ik, ik dank u in elk geval voor uw uh, komst. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Graag gedaan. Dank. Trent Darby met delicate. Vrijdag verschijnt het boek Ruska, triomf en tragiek van een judokampioen. Ja, de tragiek van Wim Ruska is onder meer dat hij altijd in de schaduw is blijven staan van Anton Geesink. Het was altijd Geesink die de klok sloeg. En ja, ik, ik kwam daar eigenlijk wel achteraan chokken. Zeg maar. en ik was ook wel een keertje wereldkampioen geweest, maar ja, achter, er zit eigenlijk weinig zoden in de dijk. Maar het triomf is dat hij een Olympische medaille meer won dan zijn rivaal. Willem Koese schreef er allemaal in een boek... een bewerking van uh, een, een eerder boek, Vallen en Opstaan... dat ook van zijn hand was en dat eigenlijk liep tot begin 1972. En Peter Buwalba, Buwalda die schreef het voorwoord bij dat boek. Meneer Koesen, goedenavond. Goedenavond. Wat fascineert u zo aan Wim Ruska dat u uw eerdere boek nu hebt bewerkt? Nou, het was niet alleen mijn fascinatie, het was ook een kwestie van timing. Want de nieuwe Olympische Spelen staan uh, voor de deur. En Nederland had maar één dubbele Olympische gouden winnaar. Ja. En dus het was eigenlijk logisch om een beetje terug te kijken naar de gigant van gisteren en 40 jaar geleden... Ja, maar goed, vier jaar geleden waren er ook uh, nieuwe Olympische Spelen. Ik bedoel, waarom is de tijd nu rijp om opnieuw kennis te maken met Wim Ruska? Voor ons, voor het publiek? Het gaat om de judo uh Wedstrijden. Aha. En die waren er daarvoor niet. Dus in die tijd is er dus geen uh, judo -kampioenschap geweest, Olympisch. Dus dat, dit is eigenlijk het eerste na 1972. Juist. Vanwaar dat verschillende titel? De eerste was Vallen en Opstaan. En nu is het Triomf en Tragiek. Dat heeft een hele andere. toch een hele andere lading op de een of andere manier. Nou, dat klopt ook wel. Want uh, het eerste boek ging eigenlijk tot aan de Olympische Spelen van München. En toen was hij wereldkampioen geworden. Eén keer wereldkampioen, eh, zwaar gewicht. Eh, of zo in alle categorieën. Twee keer zwaar gewicht, vijf keer Europees kampioen. Maar geen olympisch kampioen. En dat wilde hij dus nu per se worden. Want dat was... Wat hij, waarvoor hij geleefd heeft. Hij heeft zelf tegen mij gezegd... als ik niet uh, gejurod had op de Olympische Spelen... dan was mijn leven zinloos geweest. Ja. Dat was zijn mening, hè? Ja, sterker nog, want ik, ik las zelfs dat hij dat zei, maar dat hij vooral ook zei... En als ik niet een medaille meer had gewonnen dan nee, <laughs> Anton Geesink dan was mijn leven ook zinloos geweest, of dat, niet? Dat klopt. Hij heeft zijn, zijn ja. hele carrière aan geprojecteerd op Geesink. En dat was een, enerzijds was het een leraar van hem... anderzijds was het uh, iemand die hij per se wilde vernietigen. Ja, dat is misschien toch wel het meest tragische aan zijn leven. Dat hij altijd niet alleen in de schaduw heeft gestaan... op de een of andere manier van, uh, van Geesink... maar dat hij er ook zo onder geleden heeft. Ja, hij is een topsporter En een, een, een topsporter die... Ik kan het niet verdragen dat hij nummer twee is. Dat is Goud is het enige wat hem interesseert. Zilver is al eigenlijk een halve nederlaag. Mm. En Gezing was de grote man geweest... die door iedereen in Nederland werd vereerd. Ook door Gezing zelf. En uh, Ruska kwam op de tweede plaats... terwijl die Gezing al een paar keer had gevloerd. En in die, die dwarse kop van hem... want een sporter is alleen maar op dat niveau geïnteresseerd... in de supertop, wou hij per se dat, uh, dat Geesing syndroom van zich afschudde. Yes. Ja. Dat is hem gelukt. Ja, ja. Nou deed hij dat uh, tijdens de Olympische Spelen van München 1972. Die staan op ons netvlies uh, gedrukt. Want dat was natuurlijk uh, die vreselijk dramatische uh, affaire... met uh, Israëlische uh, sporters die werden gegijzeld en ook werden vermoord. Um, er zijn toen sporters geweest die naar huis zijn gegaan. Hij is gebleven, u zei net, omdat hij eigenlijk zijn hele leven... in het teken uh, van, van, van zijn sport had gezet. Maar um, het, het is hem ontzettend kwalijk genomen. Hè? Ja, en dat vind ik ook tamelijk hypocriet. Het is natuurlijk heel makkelijk om een ander te laten betalen voor jouw principes... Hmm. En dat is in deze gebeurt. Niemand was Ruska. Ruska was de enige kandidaat voor goud. En degenen die zich terugtrokken, dat waren geen gouden kanshebbers. En dan was er nog een tweede aspect. Als iedereen zich teruggetrokken had... hadden die terroristen hun pleidooi gewonnen. Dan ja. waren die Olympische Spelen gewoon niet doorgegaan. Nee. Maar goed, hij heeft er altijd een hele bittere nasmaak aan overgehouden, volgens mij. Ja, hij is vooral bitter geweest vanwege de, de ontkenning. De, het, eigenlijk het, het niet erkennen van de grootsheid van zijn prestatie. Mm. Daar heeft hij voor geleefd. En toen hij dat bereikte, die, die prestatie, die topprestatie... Toen uh, ging hij af en een gitter in de ogen van het publiek. Ook bij de politiek en bij de media, de journalisten. Uh, er was geen hond die hem opwachtte in Amsterdam. Nee. En uh, hij kreeg geloof ik een, een boekje en zo. En een verlaggetje voor in zijn tuin. en that's it. Ja. We, we hebben het nu over de Judoka-Ruska. Uh, Mijn tweede associatie bij Wim Ruska, moet ik bekennen, was toch ook. Die uh, uh, um, jongen uh, die, die goede contacten had met de penose op de Amsterdamse Wallen, toch? Oh ja, absoluut. Hij was daar uitsmijter, streepje, portier. Ja. En, uh, in naam van uh, Jopie de Vries, zwarte Jopie, rosso En dat was natuurlijk een omgeving waar heel wat penozen kwam. Hm. En dat heeft zijn reputatie behoorlijk uh, schade berokkend. Dat is absoluut waar. Hm. Ik, was zelf, ik ben, geloof niet dat Willem zelf een echte penozen was. Hij zat wel in die omgeving. Maar alweer... Hij heeft die mono-opvatting. Uh, Sport is alles. En nou, daar deed hij het voor. Ja, ja. Wie was de mooiere judoka? Ik zeg niet eens de beste. Maar wie van de twee, Gesink en, en, en Ruska, was de mooiere uh, judo? Oh, dat weet iedereen die in de judo-wereld <laughs> kent. Dus Rus okay, nee. uh, Ruska was de mooiere. Ja. Uh, Gezing was een formidabele kracht-judoka. Uh, ja. En op het einde van zijn carrière, die trouwens grandioos was... Hè, ook even duidelijk, zijn gissing was ook een heel groot kampioen. Aan het einde kon hij alleen met zijn kracht, met die reige in zijn armen... tegenstander naar de grond werken en dan hield hij hem met een houtgreep. En dat had niks meer te maken met die uh, worpen... En, en dat soort lichte technieken die uh, judo toch heel specifiek uh, mm. aanbelangen. Nou heb ik begrepen dat u voor dit boek ook met hem gepraat heeft... Um, maar hij kan sinds een herseninfarct in 2001 nauwelijks meer spreken. Um, ho ho hoe gaat het met hem eigenlijk? Nou, het gaat best goed met hem. Hij uh, heeft niet zoveel woorden tot zijn beschikking nee. meer... maar hij begrijpt het best. Hij is absoluut niet uh, dement geworden of zo... Maar zijn spraakvermogen is aangetast. Hij leidt aan een vrij vergaande vorm van afasie. Hmm, ja. Maar zijn vrouw, en dat is het punt, zijn vrouw Lisa, zijn tweede vrouw... die weet natuurlijk, als ik een vraag stel, uh, redelijk goed hoe ze, uh, wat ze moet antwoorden. Ja. En ik heb ook bovendien oude makkers van hem, oude grappers, dus de familie van de geest en zo. En Joop Kruijzen, een zeilvriendje van hem en een hmm. oude bokser. Die heb ik ook gevraagd, wat is er nou precies gebeurd sinds... München en hoe heeft Willem dat overleefd voor zijn um, tia en ook na zijn herseninfarie? Ja, dus je hebt verschillende bronnen nog gera geraadpleegd. Ja. Ik begrijp dat u uh, het eerste exemplaar in ontvangst neemt, hè, vrijdag? Ja, ja, ja. ja. Nou, heel veel plezier bij de uh, doop van uw boek aanstaande vrijdag. Wim Koese, hartelijk dank. Dank u wel. Husbands and wives Start out real nice and kind They are in love with every piece of skin. No, oh, they are begging to sin. Don't know where to begin. Well, I've been married twice, but the vows in spite. I I wish I was more shy. I was a vet, bedwife. So don't trust a bumblebee. They can sting really. was Charlie D. Husbands and Wives. Het is vijf voor twaalf. Het beroemde Amerikaanse weekblad Time Magazine... kiest in december altijd een persoon van het jaar. In 2011 heeft men gekozen voor de demonstrant. Voor iedereen die betrokken was bij de Arabische Lente... en bij de Occupy-acties in Amerika en Europa. Dus hebben wij aan de telefoon Ronald Jan Heijn. Goedenavond, mag ik u feliciteren? Goedenavond. Ja, ik, heb, ik had het toevallig ook gelezen op internet. Ja. Ik had het niet op mezelf betrokken, maar wel uh, fantastisch dat ze dat gedaan hebben, ja. Ja, u had het niet op uzelf betrokken, terwijl u betrokken bent bij Occupy Am Amsterdam, toch? Ja, zeker. Maar niet, niet als persoon, maar meer inderdaad als beweging. En Daarin hebben ze wel een uh, ontzettende goede keuze gemaakt. Want ik denk ook dat het het allerbelangrijkste is geweest tot nu toe in dit jaar. Ja, een terechte prijs. Maar ja, dan is wel de vraag wie zich wel aangesproken voelt als u zich niet aangesproken ja, voelt. <laughs> nou, inderdaad, ik denk als beweging. Want het zal dus van veel occupiers horen dat uh, zo van, er is geen organisatie er is eigenlijk ook geen spreekbuis. Um, het, gaat, het gaat vooral om um, dat, het geluid, dat het geluid verteld wordt. En wie het vertelt maakt niet uit. Ja. Maar ja. Nou ja, goed, dan, dan, dan is, um, uh, denk ik dan wel, Occupy toch nog wel wat anders dan demonstranten in de Arabische wereld die hun leven echt hebben gewaagd. Nou precies, dat, dat is zeker zo en tegelijkertijd ook weer niet. Maar inderdaad, aan de ene kant, ik heb laatst ook weer een documentaire gezien, uh, Letters from Iran, en dat is zo... Ja, hartverscheurend en ontroerend tegelijk. Als je ziet dat die studenten, maar ook anderen, echt hun leven wagen. Dat, dan, is het ook, dan is het hier in Nederland en andere westland natuurlijk heel anders. En tegelijkertijd is het ook weer hetzelfde. Want we staan voor hetzelfde. Namelijk voor een, uh, dat er een heel nieuw tijdperk, een hele nieuwe manier van denken moet komen. Alleen in dat soort landen is het meteen met je leven. En de, althans het risico. Maar hier is het uh, net zo fundamenteel. Ja, maar um, um, hindert het u niet dat die twee. Ja, u zegt het is net zo fundamenteel. Ja, um, is, ja ik, ik vraag me, ik probeer erover na te denken. of, of, ja. of, of, of, dat, of dat zo nou, is. Kijk, nou kijk, wat ik. Uh, zoals, zoals ik het zelf zie, is het uh, is het dus eigenlijk een clash tussen twee tijdperken. En het ene tijdperk zien we nu neerstorten. Wat met een, met een verouderde manier van denken, die nog steeds uh, meer van hetzelfde type oplossingen probeert te vinden. En, uh, maar er is al heel duidelijk een, een, nieuw, een nieuw tijdperk aan het, uh, aan het opkomen... waarin ja. deze demonstranten, maar ook, maar ook andere uh, uh, uh, ja, delen van de bevolking aan appelleren. Okay. En dat, Dus die clash vind ik uh, uh, over de hele wereld. Duidelijk. Ja. Nou, dus toch gefeliciteerd, Ronald Jan Heijn. Hartelijk dank, dank. We hebben voor deze uh, uitzending ook nog even gevraagd... aan Esther Groenenberg en Dirk Schreuders om de tune te spelen. En daar gaan we nu... Ik hou mijn mond dan. Ik zeg alleen nog maar dat morgen hier Chris Kane is. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ik nog zu sagen hätte, dauert een zigarette. und een letztes glas im Steen. Für den Tag, für de Nacht, unter einem Dach, hab dank. Für den Platz an euren Tisch, für jedes Glas, das ich trank, Für den Teller, den ich mir Zu den euren stellt, Als sei selbstverständlicher nichts auf dem Welt. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ik noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen Dit ist Radio In